7 uur. De Radio1 Sportzomer. Lucera Caruso en Tom van Heck. We hebben al wat reacties gehoord op de tarieven van de tandartsen. Ze krijgen een waarschuwing van minister Schippers. Zo hoort u haar. Als ook een, een reportage vanuit Egypte waar niet iedereen blij is met de nieuwe Egyptische president. Eerst krijgt u het nieuws. Ewout de Jong. Cyprus heeft noodhulpen aangevraagd bij de Europese Unie. Het land heeft dringend geld nodig om zijn banken overeind te houden. Die banken hebben 23 miljard euro uitstaan in Griekenland... en het is maar de vraag of ze dat geld ooit terugzien. De overheid is niet in staat om zelf de bankensector te redden. Vorig jaar kreeg Cyprus al een Russische noodlening van 2,5 miljard euro. Vandaag verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de rating van Cyprus naar junk status de nieuwe Griekse minister van financiën Rapanos heeft zijn ontslag ingediend. Hij is waarschijnlijk om gezondheidsredenen opgestapt. Afgelopen vrijdag werd Rapanos een paar uur voor zijn beëdiging al onwel en werd hij in een ziekenhuis opgenomen. Volgens artsen was het was het oververmoeidheid.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 Tijdschrift Intermediair is binnenkort alleen nog digitaal verkrijgbaar. De papieren versie verdwijnt. Dat heeft de persgroep Nederland bekendgemaakt. Intermediair is een gratis weekblad voor hoogopgeleide. Het ontleent zijn bestaansrecht onder meer aan de vele vacature advertenties. De nieuwe digitale intermediair moet in het vierde kwartaal van dit jaar van start gaan. Het weer aan het begin van de avond, in het oosten mogelijk nog een bui, verder droog, vannacht de opklaringen, het koelt af naar een graad of 9, en plaatselijk kan nevel ontstaan, morgen afwisselend wolkenvelden en zon, het wordt 17 graden op de wadden tot 22 in het zuiden. ANWB-verkeersinformatie op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat bij Leusden twee kilometer. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat een vier kilometer daar is de linkerijst ook dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. De N9 ten Helder richting Alkmaar is door een ongeluk. En op dit moment afgesloten tussen dorp en het Zand. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek. Hou daar dus rekening met een omleiding.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vijf minuten over zeven. Straks in de sportdocumentaire hoort u hoe ongezond sport ook kan zijn. En om half acht heeft Jan Slachter een zomerse ontmoeting met generaal Peter van U. Um. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. We gaan eerst naar Wimbledon. Thomas Berdich heeft het niet makkelijk tegen de 23-jarige Koelbisch. Een verrassing. Hoe is het nu, Mark Brasser? Het is een tiebreak in de tweede set. Weer een tiebreak dus in deze partij. En de verschillen zijn ongekend klein. En wat mooi is om te zien is dat die Ernest Koelbies gewoon mee kan met Berdy in de wat langere rallies zeg maar. In de tempo rallies vanaf de baseline. Daar is Berdich normaal ijzersterk in. Dat kan de Tsjech heel erg goed. Maar die ja, die laat zich niet gek maken. Die gaat gewoon mee. Die countert af en toe een handige tennisser. Kan af en toe vertragen. Ook een beetje een slice voor en er doorheen gooien. En hij staat 2-1 voor in de tiebreak. Nee, inderdaad, Berdy... Die geeft het uh, zeker uh, niet makkelijk. Kijk ik even naar uh, de andere baan. De baan 1, de grote baan hier. 4-2. In het voordeel van Kim Kluisters. Tegen Jelene Jankovic. Dat, uh, dat ziet er dus goed uit voor, uh, voor de Belgische. En op het centercore dus uh, Thomas Berdi tegen uh, Ernest Goelbies. Berdi gaan service. 2-1 achter. Ja, hij moet deze tiebreak natuurlijk naar zich toe trekken. Anders komt hij 2-0 achter in sets. Ja, en dan uh, die vraag die ik, die ik maar steeds mezelf maar stel. En, en, en eigenlijk zit ik er ook een beetje op te wachten: van houdt die Goelbis dit vol? Ja, als hij 2-0 in sets voorkomt. Want ja, dan krijgt hij natuurlijk zo'n motivatie. Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat hij dat inderdaad volhoudt. Ik zit er echt steeds op te wachten van wanneer eh, breekt hij nou, wanneer duwt Thomas Berdig nou door. Maar vooralsnog gebeurt dat niet. En staat Ernest Goelbies in de tiebreak gewoon heel brutaal op een 3-1 voorsprong. En heeft hij dus kansen om ook deze tweede set naar zich toe te trekken. En wij gaan het hebben over de tandartstarieven die sinds januari met ruim 9% gestegen zouden zijn. En dat vindt minister Schippers toch echt te veel. Daarom krijgen de tandartsen een waarschuwing. Als de tarieven niet omlaag gaan, dan komen er weer vaste tarieven. U hoort de minister, Edith Schippers. Nou, er kan altijd gebeuren dat je zegt, nou, een vulling uh, zetten is uh, wat duurder geworden en een uh, wortelkanaalbehandeling wat goedkoper. En dat, dat is logisch, daar doen we ook een experiment voor. Maar ik had gemiddeld gezien een veel gematigde prijsontwikkeling uh, echt willen hebben. Ja. En hoe komt dit dat zij uh, toch voor dit percentage kiezen? Nou, de NZA-scan is maar over de eerste drie maanden genomen. Toen moest iedereen natuurlijk ook wel heel erg wennen aan al die nieuwe prestaties uh, waarop je uh, de patiënt een rekening stuurt. Dus ik vind het ook te vroeg om te zeggen dat dit nou doelbewust is gebeurd. Uh, daarom zeg ik, laten we nou in november, dan hebben we echt een wat langere periode waarover we kijken. Ik zou dan ook willen dat de NZA wat langer doorgaat met meten, zodat we ook dan daadwerkelijk zorgvuldig kunnen kijken wat er echt gebeurd is. Ja, maar lag het ook? Mevrouw Schippers, gewoon niet voor de hand. Als je die, die prijzen vrijlaat, ja, dan is dat toch logisch dat dat leidt tot verhogingen. Nu te veel uh, meer dan u wilt, maar ja, hoger uh, zijn ze geworden. Nou, je ziet dat helemaal niet altijd gebeuren. Zeker niet uh, als er genoeg keuzemogelijkheid is. We hebben eerder natuurlijk de prijzen al vrijgegeven bij de fysiotherapie. Bij de fysiotherapie heb je ook op kwaliteitsaspecten uh, gezien... dat er een enorme inhaalslag gemaakt is. Vroeger wist niemand iets van fysiotherapie. En nu kun je daadwerkelijk uh, prestaties zien. Je kunt daadwerkelijk zien wat goed en niet goed is. Ja, die kant wil ik met de tandheelkunde ook uh, op. De patiënt wil ook kunnen kiezen. Die wil kunnen zien wat goed is en wat niet goed is. Nou, daar is een enorme slag gemaakt. Ja. Zegt u dat wel? Van ja, De patiënt wil kunnen kiezen. Ik zat in de auto onderweg naar u. Hoorde ik op de radio een tandarts uit Geest die ook een patiënt had. Ja, Die patiënt zegt, ja, het, het, het, ik, ik wil helemaal niet kiezen. Want het gaat ook om een vertrouwensband die je met je arts hebt. Dus je gaat niet zomaar naar een ander. Ook als die een tientje goedkoper is. Nee, ik, vind, ik denk dat dat ook juist is. Je, wilt, je vindt het helemaal niet belangrijk dat je kan kiezen... als je een uh, tandarts hebt die goed bevalt. Want ja, dan heb je er ook helemaal geen aanleiding toe. Wanneer is het belangrijk als je een tandarts hebt waarvan je denkt... ik weet eigenlijk niet zo of die zo goed is... want ik heb toch eigenlijk steeds nog last van die wortelkanaalbehandeling. Uh, hoe presteert die eigenlijk? En dan is het ineens wel belangrijk of je kan zien hoe je tandarts presteert. En dan is het ook belangrijk dat een andere tandarts jou in zijn praktijk over wil nemen. Ja, maar er was ook niet bij alle tandartsen plek, heb ik begrepen. Niet bij alle, maar wel bij genoeg om over te kunnen stappen, blijkt in ieder geval uit de scan. Ja, even terug naar die prijzen. Wat uh, voor stijging vindt u acceptabel eigenlijk? Nou, ik kan me voorstellen dat het ene, uh, ding wat de tandarts, de ene behandeling die de tandarts geeft uh, wat stijgt en dat de andere wat zacht zakt. Maar zeker dat je in deze tijden, waarin heel veel mensen op de nullijn zitten, dat je heel gematigd bent in je prijzen. Dat zou ik echt de tandarts op het hart willen drukken. Ja, en nu zijn ze echt te duur. Ze zijn nu echt te duur. Ze zijn echt te duur, zegt minister schippers van Volksgezondheid... in gesprek met Edwin van der Berg. Dan gaan we naar Egypte, want de nieuwe president daar... is vandaag begonnen met het vormen van zijn regering. Het was een krappe overwinning voor hem gisteren. Een groot deel van de Egyptenaren stemde namelijk niet op Morsi. En Sander van den Hoorn ging naar hen op zoek. Dit pleintje is het wat rustiger. Het Roxyplein in de Heliopolis. Een goede wijk van Cairo, waar ook heel veel christenen wonen. En een van de wijken dus ook waar men vooral ook niet op Mohamed Morsi gestemd heeft. So, did je watch the television yesterday? Hij was heb Did you vote je ja. Deze. Mevrouw staat te wachten op de rand van het plein... En ze zegt, uh, ik heb met spanning gekeken, op iemand anders gestemd. En uh, ja, de nieuwe president is een Egyptenaar, dus ik hoop dat hij het uh, goede zal doen. En veiligheid en uh, stabiliteit, ja, dat zijn toch voor mij de belangrijkste punten. En uh, over veiligheid en stabiliteit gesproken. Heel veel mensen zijn verpannen om op het Tahrirplein te blijven totdat hun eisen zijn ingewilligd. Vindt u dan maar dat ze moeten gaan? Ik heb niet echt een mening over, zegt ze. Ik ben gewoon een normale Egyptenaar. En wat zij nou precies allemaal willen, dat weet ik niet. Eigenaar van een gordijnenwinkel. Ja, het wordt bijna gefluisterd als mensen kritiek hebben op de nieuwe president. Dat voor de camera, televisiecamera, krijgen ze ook niet te spreken. Maar goed, hij komt dus naar buiten en hij wil even iets vertellen. We don't want uh, like uh, Hamas hier. 49% in people ze uh, want Shafik. Guys ze zegt hij we willen hier geen theocratie, we willen hier geen Hamas staat hebben. We hebben hier altijd samengeleefd, de moslims en de christenen. We hebben een hele lange traditie samen, een hele lange cultuur. En het ergste wat kan gebeuren is dat daar nu door de nieuwe president verandering in wordt gebracht. I was, uh, you know, get freaky. I don't know, we're all afraid. I mean, most of the people are now afraid of a religious uh, a state, a theocracy. Er is inmiddels een vrouw bij komen staan en die zegt: wat dat betreft ben ik blij dat het leger dus gewoon de touwtje strak in de handen houdt, dat het leger erop toe zal zien dat dat niet gaat gebeuren. Want inderdaad, het zou heel erg zijn op het moment dat ze hier een islamitische staat willen vestigen. So, Ik denk dat de arme heel well goed heeft in zijn precautions te nemen, zodat hij daarin niet vreemde regen heeft. Ik ben zo blij dat het parlement is dissolved. Dus so hij heeft het parlement en de leadership, de presidency. Ik vind het dus ook prima, zegt ze, dat het parlement ontbonden is, waar de moslimbroederschap de meerderheid in had. Nu heeft hij dus uh, en beperkte macht en het leger wat op hem toeziet en geen parlement om hem te steunen. Dus ja, dan wordt hij wat in balans gehouden. If he goes on the straight and narrow, he'll do good. We're all with him. If he tries to make this een more fundamentally religious society. Vanille hebben een grote opposition? Verder wens ik hem alle goed toe, zegt Ik uh, zal alleen in de gaten houden of hij er uh, geen puinhoop van maakt. En als dat zo is, ja, dan zullen we gaan demonstreren... Wat dat betreft heeft een van de kranten in de kiosk het uh, goed samengevat... Tantawi is de nieuwe president. Voor de rest natuurlijk heel veel foto's van uh, Morsi. In verschillende poses foto's van het vuurwerk boven het Tahrirplein. Nogmaals, geen vuurwerk gisteravond boven dit pleintje. Uh, belangrijk natuurlijk nog altijd om te bedenken dat, uh, wat die mevrouw ook zei... het parlement is er niet om hem te steunen. Het leger heeft hem veel macht uit handen genomen. Met andere woorden, de feitelijke macht van Mohamed Morsi... om nu heel veel nieuwe dingen te gaan doen die is beperkt. En een van de eerste dingen waar hij mee bezig is vandaag... is het vormen van een nieuw kabinet. Nadat hij gisteravond een toespraak heeft gehouden... waarin hij probeerde die eenheid te vormen. Alle Egyptenaren bij elkaar te brengen. Het leger en de politie zoete woorden toe te stoppen. Met andere woorden, geen ramkoers. In de wetenschap waarschijnlijk dat in de strijd om de macht met het leger... die ramkoers deze zomer nog voldoende aan bod gaat komen. Sander van Horen dus, vanuit Egypte. En wij gaan even naar Londen, Mark Brasser... want het was spannend in de tiebreak van de tweede set. En die tiebreaker gewonnen met 7-4 opnieuw door Ernest Koelbies. En dat betekent dat de led 2-0 voor staat tegen Thomas Berdy. Ja, en het is uh, verdiend. Hij speelt uh, ontzettend goed. Ja, ja. En uh, ja, als hij dit vasthoudt, dan krijgen we op de openingsdag... meteen ook de eerste grote sensatie, de eerste grote verrassing. Dan gaat Thomas Berdy, he, nogmaals gezegd, finalist in 2010... gaat hij eruit goed. Zover is het nog niet. Maar Berdy ja, die speelt, ja op de momenten, die beslissende momenten niet helemaal zijn constante hoge niveau. Kim Kleisters inmiddels tegen Jelena Jankovic op baan 1. De andere grote stadion 6-2 in de eerste set voor Kleisters En op het centercourt heeft Thomas Berdig het moeilijke. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't, So good, so good. I got you. I feel nice. That sugar is fine. I feel nice. That sugar is fine. I feel nice, like sugar and spice So nice, so nice, I got you When I hold you in my arms I know that I can't do no wrong When I hold you in my arm, My love can't do me no harm And I feel nice I sugar and spice I feel nice I sugar and spice i wouldn't i feel good i knew that i would James Brown hè? Veel feel, feel good. Radio 1 Sportzomer Docs. Verhalen vanaf de zeilijn. Er zit uh, geen koningin in konijnensoep. er zit geen hond in hondenbrood. Niet alle sportverslaggevers zijn sportief. Kijk maar eens naar Gerrit Kalsbeek, die uh, zal je geen marathon zien lopen. Zijn vrouw Laura daarentegen heeft een nieuwe sport ontdekt, roller derby. Een full contact sport op rolschaatsen waar het er bijzonder ruig aan toe gaat. Terwijl men onze radiomedewerker altijd heeft verteld dat sport gezond is. Hij is het er dan ook niet mee eens. Luister maar naar zijn volgende bijdrage, de beuk erin. Schatje, ik ga op een nieuwe sport. Zou ik je even laten zien op YouTube? Nieuwe sport, jij. Ja, ja rollen derby, dat is hartstikke leuk. stoere vrouwen. Jezus, het leven is gevaarlijk. Ah, nee, maar hartstikke leuk, we kijken. Hartstikke gezond spotten. We kijken, het... <laughs> Ja, dat is een hartstikke gaaf. Dat is het Ja. <laughs> het is wel een beetje gevaarlijk, denk ik, maar het is wel echt leuk. Echte een Ik ben het er niet mee eens.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 Check. Een eetje, eetje. Ik heb geen helm help. <lacht> nou, helftje officiële hè. Echt leuk, ik vind het echt leuk. Mocht er daarin onder de stoel is een medisch geval zijn, zullen wij teams op hun knieën zitten. Dan geen camera. Maar voor de rest gaan we natuurlijk een geweldige springs en geweldige mede van maken. En dan. Zeg maar Ja, ik ben Marieke Becker, sportarts. Werkzaam in uh, Ziekenhuis Gans bij het Sportmedische Expertisecentrum. Daarnaast ook werkzaam bij de KNSB Schaatsbond. Ja, volgens mij zit ik hier helemaal goed. Mijn geliefde die wil op Rolled Derby. Het is hartstikke ruig.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 is echt een hele sterke jammer. Die duwt zich er doorheen. Die duwt iedereen erin opzij. Maar je hebt ook andere jammers. Die zijn heel lichtvoetig en heel snel. En die schieten er doorheen zonder iemand aan te raken. Dus er zijn verschillende tactieken. oeh dus... ja, die ging hard. Die zou terugbakken als het daar al was. Er worden ook wel eens uh, enkels gebroken. Uh, ja, heb ja. al, ja? Ik heb nog nooit, gelukkig, even afkloppen. Ja, ja. Nog nooit iets Laat gehad. Houden, maar uh, sowieso... Uh, heb je de nodige blauwe plekken na een wedstrijd? Want je, ja, je valt en je krijgt bottige schouders in je arm, heupen. En dan wil je nog meer. En dan wil je nog meer ja. Of als je flink ja. valt of je krijgt een schaatsen in je been. Of, ja. ja, hoort erbij. Dat maakt je alleen nog maar nog beter willen zijn. Dus uh, ja, het is echt super. We laten even leren. Ja, ik ben uh, Paul Verweel, ik ben de vicevoorzitter van het uh, amateurvoetbal, uh, KVB. Ik ben kaartcheck hoogleraar dat wil zeggen dat ik voor Richard Krajcek kijk hoe zijn veldjes uh, het nog beter kunnen doen dan hij al doet. En uiteindelijk ben ik hier uh, hoogleraar, bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht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 Ook bij de gevaarlijkste sport. Ook bij roller derby. Nou, <laughs> nou bij roller derby, dat, uh, er is naar sport in het algemeen gekeken. Dus is niet naar de specifieke takken. Maar er zitten vissen er ook bij, en maar, dammen en duiken en zo. Uh, nou, dus dan krijg je een beetje als, als je dat onder sport wil, uh, wil rekenen, ik, ik denk. Dat zolang je mensen bewust maakt van wat zijn risico's van die sport en hoe kun je een blessure voorkomen, dat dat belangrijk is. Zonder dat je meteen het roller derby van de kaart veegt. Dus nu heb ik niet zoveel om mijn, mijn verkeering te overtuigen niet te gaan sporten. Nee, eigenlijk niet. Go, go, roller girl! Look at that girl roll! Roller derby save my soul! Melanie. Ze zegt welkom. Oh, jullie hebben wel iets moois. Wil je vandaag mee trainen? Of? Nee. Je ik wil eerst kijken. Waarom wil je dan bijna? Uh, februari. Ja, je moet ergens beginnen. We hebben nou gelukkig zoveel meiden. Daar zijn we heel blij mee. We zijn met z'n tweeën begonnen. begonnen met wie? Met Heather. Met Sally. Sally slepper, silly. Wat is jouw naam? Nombi Kelly, killy lily. Heerlijk, ja. Hallo, oh, zullen je slaapjes uh, zien? Zullen <laughs> Oké, okay. ja, dat is great. Oké. Je hebt misschien ook interesse uh, om mee te doen. Leuk? Eens even uh, kijken. Ja, goed. Goed, Mag ik jullie wel vragen? Ik kan niet eens een op pols staan, dus... Dan één van je mannen... Nee, wouden nee, we Nee, nee. nee. nee, nee. We wel nee, nee, nee. Okay. Als moeder zijn, dan heb je wel eens zoiets van... Hè? Maar ja, ik ben wel wat gewend met mijn jeugd. Paardrijden is ook niet ongevaarlijk. hebben ze ook altijd gedaan. Uh, dat zei, motocross is ook niet ongevaarlijk. Mijn dochter motocross nog steeds. Ik bedoel, is ook niet ongevaarlijk. En, en, en mijn zoon inderdaad vorig jaar zijn rug. Maar ik bedoel, die rijdt daar vanaf. Zijn vierde. Dat is nu 27, hij Die vorig jaar zijn rug gebroken, ja. Uh, dat kan ook gebeuren als je je fiets afdondert. Weet je wat gevaarlijk is? Openbare weg. Ja. Ja. Dat is gevaarlijk. Ja. Vanavond stond voor, uh, ging ik van huis uit. Er stond een de auto staat naar de was direct boom. Geef nou eerlijk toe. Het ziet er toch mooi uit met die dames op de baan. Het is echt super, super vet. Ik, ik, ik denk dat dit hier ook heel goed is als zijn. Ja? Ja, gewoon beuken en de gel. Ja, precies. Ja, want ik moet er nog doen. Ja, het is gewoon een verslavende sport. Het is echt gewoon verslavend. Na half acht straks in Zomersontmoeting een gesprek met generaal Peter van Um door Jan Slachter. Maar nu is het NOS nieuws met Ewout de Jong.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 Partijbestuur stelt dat komend weekend voor aan het CDA-congres. In het vijfpartijakkoord is afgesproken dat de reiskostenvergoeding volledig moet worden belast. En dat is het nieuws op dit moment. Zomerse ontmoetingen. Hier is Alice de Bruin. de Bruijn. Hele goede avond. Vandaag een zomerse ontmoeting van Jan Slachter met de commandant der strijdkrachten, Generaal Peter van Uhm. De generaal neemt donderdag na vier jaar afscheid... en wordt dan opgevolgd door Tom Middendorp. Generaal van Um blikt de komende 30 minuten samen met Jan Slachter... terug op de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld op de dood van zijn zoon, de militair Dennis van Um. Hij sneuvelde door een bermbom in Afghanistan... op de allereerste werkdag van zijn vader. Maar ook komt de jeugd van Peter van Um ter sprake. Donderdag dus is de commando-wisseling iets waar generaal Van Um nog niet echt mee bezig is. Nee, daar ben ik nou totaal niet uh, druk mee bezig. Natuurlijk nee? uh, zijn er wel mensen uh, om die commando-overdracht voor te bereiden. Daar spreek je een keer mee en verder laat je dat gaan, die moeten dat gewoon uitvoeren. Ja, en hoe ziet die ceremonie eruit? De tanks door de straten, een beetje Noord-Koreaanse toestanden? Dat nou, was, was misschien een optie, <laughs> maar ik geloof dat we met de bezuinigingen besloten hebben om de tanks uh, af te schaffen. Maar eh, nee, we stellen de militairen eerst op. Uiteindelijk eh, komen de oude en de nieuwe commandant de minister. Eh, en dan ja, gebruikelijk is een toespraak van de oude commandant overdragen. Een toespraak van de nieuwe commandant. En eh, daarna heeft hij hem. Zijn er dan nog dingen die u moet... Uh, overdragen, bijvoorbeeld iets van... Ja, ik bedoel, ik heb veel James Bond-films gezien... Nee. Uh, van codes, of, of die u alleen maar weet, die u dan hem influistert... of zo wer werkt dat zo niet? Nee, zo werkt het niet. Nee? Nee. Als er dingen zouden zijn die ik alleen maar weet... dan hebben we het echt verkeerd geregeld. Oké. Okay. Want uh, dat zou uh, ja, impliciet betekenen dat ik onmisbaar ben. Ik ben maar op één plek onmisbaar, dat geldt voor iedereen, dat is thuis. Wat was u eigenlijk geworden als u geen militair als u daar niet voor zou hebben gekozen. Want u bent zoon van een bakker, heb ik ja, begrepen. Ja. Dus was er nou ooit nog een mogelijkheid geweest... dat er ergens op een gevel had gestaan... banketbakkersbakkerij van U of zo? Nou, dat had gekund, maar dat was mijn broer het geweest. Want uh, mijn broer is jonger. En toen wij al heel jong uh, mijn vader hielpen... toen uh, maakten we dezelfde koekjes naast elkaar. En die van hem waren altijd beter. Okay. Dus ik heb dus geen, geen aanleg talent. om bakker te worden. Okay. Uh, en tijdens mijn middelbare school had ik eigenlijk twee dingen. Of ik wilde sportleraar worden of ik wilde naar de militaire academie. Nou ja, wat het geworden is, dat ziet u. Ja. Was dat dan van jongs af aan dat u dat wilde? Of? Nee, zeker niet. Ik ben daar eigenlijk pas later op de middelbare school... echt over gaan nadenken. Welke kant ga ik op? En in die tijd werd mijn aandacht steeds meer... eerst wel door de verhalen van mijn ouders... maar uiteindelijk zelf ook... Uh, ja, raak me steeds meer geïnteresseerd. In de uw recensie. vader heeft ook in, in, in het leger gezeten. Ja, he? ja, maar als die splittig soldaat. In de Tweede Wereldoorlog. Uh, in de Tweede Wereldoorlog. En mijn vader hield daar eigenlijk in zijn hele leven wel een frustratie aan over. Want ja, hij had als boerenzoon, hij uh, kon echt jagen. Maar hij kreeg een geweer waar hij de overkant van de rivier de Waal niet mee kon bereiken. En daar stonden de Duitsers. En daar ja. had hij graag wat aan gedaan. En die frustratie heeft hij zijn hele leven gehouden. En uh, ja, zo vormde langzaam het idee dat ik ook wel in de krijgsmacht wilde, maar ik zeg er wel eerlijk bij... ik vond het actieve werk daar, het werken met mensen... vond ik gewoon ook heel mooi. Er waren best wel idealistische overwegingen in mm. de 16-jarige Peter van Uum. Dat was het ook even in, in, 16 jaar. in 16 jaar, toen heb ik dat besluit genomen. Uh, maar, maar gewoon actief dingen doen met mensen, uh, samenwerken... dat sprak mij ook enorm aan. U heeft gekozen voor de landbacht. Waarom specifiek voor de landbacht? Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met de reden waarom ik uiteindelijk voor de krijgsmacht heb gekozen. Omdat ik me heel erg verdiept heb in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En ook omdat ik in Nijmegen zat. En ja, dat is minder maritiem, minder, minder lucht misschien. En daarom uh, ja, is het uiteindelijk landmacht geworden. Uh, ook omdat ik daar mijn idee van de 16-jarige was. Van daar kun je echt uh, direct met mensen werken. En uh, ja, ik ben minder technisch ingeslepen. Ik heb daar minder aanleg voor. Dus misschien is dat ook een reden geweest om uh, niet naar die vliegtuigen toe te gaan of niet naar die schepen toe te gaan. Heeft u ooit het geweer moeten gebruiken? Uh, ik heb natuurlijk veel geschoten en, en uh, daar veel voor geoefend, maar daadwerkelijk heb ik nooit op iemand geschoten. Ik ben wel in situaties geweest waar... Uh, op mij geschoten is. Mm -hmm. Maar uh, ik heb, uh, toen in die situaties was er geen noodzaak om zelf terug te schieten. En, ja, en ook in die situatie moet je proberen kalm te blijven. Ja. In 1983 was u in Libanon, uh, uitgezonden. Uh, dat was uw eerste buitenlandse missie. Ja. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Want Dat, dat, dat ging al toen heel erg snel, hè, volgens mij. Voor, voor mij ging het niet snel. Uiteindelijk ging het voor Nederland heel snel dat we in Libanon gingen deelnemen. Maar we waren al een tijd in Libanon uh, toen ik daar naartoe ging... Ik was inmiddels een, een ervaren compagniescommandant. Dat is een baas van zeg maar zo'n 150 mensen. Mm -hmm. En het uh, was dus heel begrijpelijk dat ze zo'n ervaren man nou, eigenlijk bij zijn oren pakken en zeggen: van, Hey, jij gaat naar Libanon. Ja. Uh, en jij wordt baas van 150 van die mensen daar. Nou, ik mocht ze toen zelf opleiden. Uh, en we, we spreken in die tijd over vrijwillige dienstplichtigen. En met die vrijwillige dienstplichtigen denk ik dat we een fantastische tijd samen hebben gehad, maar ook een moeilijke tijd. Ja, want, want ik heb met een aantal mensen gesproken daarna. Die daar nog steeds last van hebben. Ja, uh, door schade en schande zijn we uh, bij Defensie met de Krijgsmacht uh, beter geworden in de zorg voor onze mensen. Want wisten we dat toen al dat dat bestond? Misschien dat het in de literatuur uh, bekend was uh, en we wisten het misschien ook wel uit de praktijk maar hoe we erin stonden. Maar wij gingen naar Libanon en we kwamen terug in Nederland. We keken elkaar nog hieraan, bedankten elkaar voor de kameraadschap en de steun en we stuurden onze vrijwillige dienstplichtigen naar huis. En ik denk dat daardoor ook mensen uh, onnodig met dit soort klachten en zorg zijn blijven zitten. Terwijl als we toen daar scherper op waren geweest, hadden we ze kunnen helpen. Ja. U heeft er ook een van uw soldaten toen verloren. Ja. Uh, hoe is dat toen gegaan? Uh, hij is dus eigenlijk door een ongeval uh, met een eigen wapen uh, is hij gedood. Ik bedoel, het sterven van een soldaat... We hebben, ook zoiets, we hebben er een woord voor in Nederland. Sneuvelen. Alleen nou ja. militaire sneuvelen. Uh, dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk. En ieder slachtoffer is er een teveel. Maar uh, door, door eigen vuur, dat, ja, dat is ja. bijna niet uit te leggen. Hoe, hoe, hoe ging u daar toen mee om? Want het was natuurlijk ook... Ja, je moet verder met de rest van de, van de mannen. Ja. Ja, ja, je moet uiteindelijk voor je club gaan staan. En uh, in onvervals Nederlands gewoon met ze gaan praten. Ja. Dus uh, we gaan verdorie door. Ja. En, uh, en daarna heb ik tegen mijn baas gezegd... Van, uh, ja, hij moet terug naar huis. Ik wil mee. Ja. Want ik vind dat ik ook uh, aan die ouders ja, een stuk verantwoording afleggen... maar ook aan die, aan, aan die mensen thuis uh, vertellen hoe het gebeurd is. Ja. En die mensen hebben recht op dat verhaal. En u bent mee teruggegaan? Ja. ja. ja. Moeilijk. Ja, dat, dat is, dat is uh, vreselijk moeilijk. Ja. Ja. Heel veel mensen zeggen ja, van Um dat is echt een troepenman. Dat is een man die voor de troepen wil staan. U heeft het wel eens ergens gezegd, ik geloof meer als een grapje... Uh, toen u in Afghanistan was, in Uruzgan... Van, nou, ik zou hier wel willen blijven. Ik zou wel weer voor die troepen willen ja. staan. Mist ja, zo... u dat heel erg? Of, of... Het is het mooiste wat er is. Ja? En... Mooier dan dit? Oh ja, absoluut. Daar hoef ik geen seconde over nee? na te praten. Als ik op troepenbezoek ga, dan uh, uh, ja, dat is dat geweldig. En aan de andere kant heb ik ook het idee dat ik me een beetje loop te drukken. want uh, ja, het, is, het is mijn hobby bijna om ja. tussen die mensen te staan en, en met die mensen te praten. En ze mogen me ook alles vertellen. Hoe gaat het nou? Uh, u bent commandant der strijdkrachten geworden. Komt er dan op een gegeven moment iemand binnen die zegt. Uh, van u, uh, wil jij dat worden? Nou, zo is het niet helemaal gegaan. Uh, het streven is dat er eigenlijk altijd een paar mensen... Uh, toch klaargestampt worden in die steeds smaller worden de mm. top. Maar uiteindelijk moet er eentje commandant de strijdkrachten worden. Ja. Nou, ik was commandant van de landmacht. Uh, en dan uh, kijk ik natuurlijk uh, veelvuldig naar de commandanten... van marine, landmacht, luchtmacht, marage zee. Een plaatsvervanger van de commandanten strijdkrachten. In die kleine groep van mensen kijk ik me natuurlijk naar een opvolger... voor toen uh, mijn voorganger Dick Berlijn. Uh, en eigenlijk in deze kamer, uh, um, toen ik op die bank daar zat... toen zei Dick Berlijn tegen mij van Peter... ik denk dat jij mijn opvolger moet worden. Nou, toen was ik blij dat ik op een bank zat met van die zijleuningen, want anders was ik er misschien vanaf gevallen. En toen heb ik uh, aan Dick ook gevraagd van, uh, oh, en aan wie heb je dat nog meer verteld? Ja. En toen zei hij, nou, ik denk eigenlijk uh, in eerste instantie aan jou. Nou, toen heb ik wel even op mijn hoofd moeten krabben. Hè. En in alle eerlijkheid, uh, daar hebben we ook thuis even over gesproken. Want, uh, alhoewel ik niet helemaal kon doorzien wat dat allemaal voor je betekende, ook privé... Mm -hmm. uh, begreep ik wel dat er een paar uh, gevolgen aan zaten. Heeft u het er tegenop gezien? Ja, nou, uh, de inhoud van het werk geeft je alleen maar de kansen... om uiteindelijk ja, iets voor de organisatie en de mensen in de organisatie te betekenen. Dus dat, dat wilde ik best wel oppakken. Maar waar ik tegenaan kijk was toch de buitenkant uh, daarvan. Want ik wist dat je uh, meer zichtbaar bent. Want zelfs als een commandant van de landstrijdkrachten. Uh, ben je nog redelijk onbekend in Nederland. Maar ja, als, als commandant der strijdkrachten. Uh, ben je bijna een bekende Nederlander. En, en dat heeft een, een enorme impact. En uh, ik heb nooit uh, de media-aandacht uh, echt gezocht. Maar voor deze baan hoort dat er gewoon bij. Ja. Uh, en uh, zijn er ook goede afspraken over met de minister? Uh, en nou, daar zal ik wel een beetje tegen aantekenen. You see right through me, and make it easier Believe me, I don't even have to try Lemontein you are the best thing. Vandaag een zomerse ontmoeting met generaal van Um. Hij neemt donderdag na ruim vier afscheid als commandant der strijdkrachten. Jan Slachter spreekt met hem over zijn jeugd, de rol die van Um speelde tijdens uitzendingen in het buitenland en zijn militaire carrière. Ook komt de dood van zijn zoon Dennis van Um ter sprake. Die sneuvelde op 18 april 2008 in Afghanistan als gevolg van een aanslag met een bermbom. Peter van u blik terug op die zwarte periode. Mijn zoon heeft uh, met zijn volle verstand en met zijn hele ziel en zaligheid mm. gekozen voor dit beroep. En we hebben er samen veel over gesproken. En op zijn eerste uitzending naar Irak, toen ging hij daar nog redelijk nou, mag ik zeggen naïef in. Mm. Uh, hij was echt een professional, maar emotioneel ging hij daar nog naïef in. Daar heeft hij van geleerd en bij zijn tweede uitzending hebben we nog indringender hierover gesproken. En dan gebeurt je dit. En in deze kamer werd het mij, uh, werd het mij aangezegd. U uh, zat hier en op een gegeven moment komt er dan iemand binnen? Nee, nee, ik uh, kwam ik op mijn uh, eigenlijk mijn eerste werkdag. U was net commandant de strijd, dat dag ja, daarvoor? Ja, dat dag ervoor geworden. Ja. En uh, mijn plaatsvervanger stond hier. En uh, ja, uh, toen zei hij dat ik bij de kon gaan zitten. Ja. En uh, toen vertelde hij wat er gebeurd was. En dat het Mark Schouwing was uh, en mijn zoon. Ja, uh, ja, dan, dan stort even wat in elkaar. Maar ik hoorde dat verhaal aan en ik zei gelijk, klopt niet. Niet willen geloven? Uh, nou, nee, hij, uh, hij had mij verteld dat mijn zoon in een panzervoertuig zou zitten... en dat het met een panzervoertuig was gebeurd. En ik zei, kan niet. Of het is mijn zoon niet, of het is een andere auto. <coughs> Als commandant ga je zitten op de plek waar je leiding kunt geven... waar je overzicht hebt en dan zit je niet onder in een panzervoertuig. Nee. Het is mijn zoon niet, of het is een andere auto. Dus met dit verhaal ga ik niet naar mijn vrouw. Dus uh, zoek hem maar uit. Dus toen heb zeg, ik hier, uh, ik weet niet meer hoe lang uh, achter dat bureau gezeten. Volgens mij heb ik helemaal niks gedaan. En op een gegeven moment kwam hij terug en bracht hij mijn directeur operatie ook mee. En toen zeiden ze, ja Peter, sorry, je hebt gelijk. Maar het is wel je zoon. het was een andere auto. En dan ga je met dat verhaal uh, naar je vrouw, die hier in Den Haag ergens nog, uh, uh, nog was. Nou, dat is uh, schrikkelijk. Ja. Dat is gewoon verschrikkelijk. En er zijn, uh, dat is het, ja, het slechtste uur wat ik ooit heb gehad. Ja. En dan zijn er mensen die, die, die zeggen dat, dat je moet stoppen met werken. Dat je niet meer geschikt bent voor deze functie. Uh, uh, ja, mijn eerste reactie was natuurlijk ook van. Uh, gewoon heel, denk, denk ik te mogen zeggen, heel menselijk. Uh, je hebt toch de emotie van. Uh, donderdag allemaal maar op. Ja. Uh, uh, maar dan kom je al snel bij zinnen. Uh, en, ja, dan praat je daarover met mijn vrouw, met mijn dochter... en de vriendin van mijn, van mijn zoon. En dan denk je, dat kan toch niet waar zijn. Ik heb altijd geëist, ook toen ik in Libanon zelf een knul verloor... van, we gaan door. En we, we gaan er niet in zakken. En als ze hier zitten, we hebben, we hebben gewoon een tent te runnen. En we hebben een baan te doen, we hebben een taak die we voor ogen hebben. En mijn zoon geloofde erin, ik geloof erin. Dus, ja, mensen, je kunt wel zeggen dat dat dapper is of zo. Maar als ik heel eerlijk ben... Dat is de enige logische Is dat ook de reden waarom u gelijk daarna die persconferentie heeft gegeven? Ja, ik, dat... ik, ik wilde daar duidelijkheid over ja. hebben. Uh, uh, en, maar ik wilde ook het signaal naar mijn eigen mensen. Van jongens, jullie gaan door, maar ik ook. Uh, en daarom heb ik het ook wel... Ik wilde er ook geen discussie in de maatschappij over nee. hebben. Nee, uh, geen meter. Uh, uh, er is iets verschrikkelijks. Heeft u, heeft u genoeg tijd gehad om te rouwen... Um, ja, uh, kijk, uh, ieder oud proces, ieder mens is anders. Leeft dat anders. En in mijn gezinnetje hebben we ook tegen elkaar gezegd... laten we elkaar de ruimte geven om het op je eigen manier te doen... Mm. maar laten we elkaar wel bij de hand houden. Mm. En uh, ja, natuurlijk heb ik kunnen houden. Maar wij hebben wel met mijn gezin bewust, soms onbewust... hebben we wel een paar dingen uitgesteld... Mm. Een paar dingen die je toch nog een keer moet doen. We hebben duizend kaarten gekregen, honderden brieven. Ja. En die hebben we toen allemaal in die tijd in een roes gelezen. Ik zou niet ja. meer weten wat erin staat. Ja. En die moeten we nog een keer lezen. Ja. Maar daar hebben we wel bewust van gezegd. Dat doen we wel eh, als ik het uniform heb uitgetrokken. Ja. Want dat beïnvloedt mijn emotie, mijn manier van denken. Ja. Uh, en het kan toch niet zo zijn dat ik een week triest rondloop en uh, misschien niet goede besluiten neem, ja. uh, omdat ik die dingen nog een keer wil lezen. Ja. Dus zo heeft het wel uh, effect gehad. Maar da daarom vind ik ook... Je voelt niet dat, het, dat, het, dat u zichzelf tekort heeft gedaan? Nee, alleen er staat nog wel wat iets open wat ingevuld moet worden. Dus ik heb ook wel hier tegen mijn mensen gezegd... van, jongens, meiden, let op mij. En ik heb ook tegen u gezegd, ga dan niet allemaal hier op je tenen lopen. Om... Dat is ook wel moeilijk, hè? Lijkt mij bijvoorbeeld, als ja. u dat heeft meegemaakt... Ja, die, ja die... maar die last moet ik van hun nek afhalen. Ja. Ja. En die last die moet bij mij liggen. Het is mij overkomen en ik snap dat jullie allemaal heel erg meevoelen. Maar je moet wel tegen mij durven zeggen als ik verkeerde besluiten draag ja. te nemen... of als ik uh, uh, uh, gewoon onzin uitkraam. Ja. Wat volgens mij een hele belangrijke rol ook voor u heeft gespeeld... is de brief die uw zoon heeft geschreven. En die heeft ook daarin gezet, niet bij de pakken neerzetten. Ga door. U hebt ook zelf gezegd, mijn zoon zou niet willen dat ik op zou stappen. Is dat ook voor u een extra motivatie ja. geweest ja. om ermee door te gaan? Ja, ja. ja, wat ik al aangaf, ik wist hoe hij in het leven stond... en, uh, uh, uh, en hoe hij over uh, ja, zijn beroep dacht... En, uh, en ook wat hij van zichzelf eiste. Hij had een hele hoge grens Le Leek daar. hij veel op u? Ja, zeker. In sommige dingen was hij beter. Ik was in mijn jeugd best een wilde jongen. Maar hij was daar beter in. <laughs> maar daar kan ik nu dan ook met een, met, met, met, met een ja, goed gevoel aan terugdenken. Ja. Hij heeft... Hij heeft zijn kansen genomen in het leven en hij heeft genoten van het leven. Ja, het, het, het duurde natuurlijk veel te kort. Ja. Uh, maar, maar dat heeft mij ook wel gesterkt in, in het doorgaan. Zeker. Die brief, daar heeft hij wel eens van gezegd van, dat was in 2009 volgens mij. Ik vind het nog steeds moeilijk om hem te lezen. Hoe is dat nu, 2012? Vindt u het nog steeds lastig om die brief te lezen? Die brief ligt uh, keurig in een envelop. En dat is een van die dingen die zeker nog moet gebeuren. Dat moet u nog meer gaan lezen. Ja. Die brief kan ik niet lezen zonder tranen. Nee, nee. nee kan ik niet. Nee, dat is... dat is, en daarom... Nou, bij zijn eerste uitzending had hij zo'n brief niet geschreven. Is dat eigenlijk nou. een gebruik? Is dat... ja, ja, we adviseren het alle militairen. Schrijf nou gewoon die brief. Een soort afscheidsbrief? Ja. En hij heeft uh, dus ook uh, die brief geschreven. En de avond dat hij wegging kwam hij bij me. En die brief had hij in een envelop gedaan. En die envelop was echt... Dat is dat typisch mijn zoon. Uh, die had hij dus met plakband over de zijkanten helemaal dichtgetaped... En, had die, en zei hij dus van, pap, ik heb hem geschreven, maar niet tegen mama zeggen. Ja, en ik keek hem aan, Dennis, jij weet hoe je hier werkt. Als ik maar een poging tot een leugen doe, dan ziet mama al aan de punt van mijn neus. Dus, dus we gaan naar mama toe, we gaan het vertellen. Dus we, we wisten allemaal dat die brief er was. En u had gezegd, we gaan hem verbranden. Op het moment als jij weer terugkomt, dan zou u hem samen met uw zoon verbranden. Alleen u heeft hem open moeten maken. Ja, we zouden hem ritueel verbranden, had ik gezegd. Ja. Ja. Ja, en dat is er niet van gekomen. Maar nu zijn we heel dankbaar, laat het ook duidelijk zijn... dat we die brief hebben. Want hij heeft daar gewoon zo mooi opgeschreven... hoe die in de wereld staat en uh, hoe die ten opzichte van, van ons staat. Troost dat u? Ja. Dus dat is ook een troostende brief? Ja. Veel mensen zien u als een hele aardige, vriendelijke man. Klopt dat beeld? Ik denk dat ik uh, benaderbaar ben... Maar als mensen denken dat ik uh, commandant aan strijd kan gaan zijn... door voor iedereen vriendelijk te zijn, dan is dat wel een misvatting. Ja. Uiteindelijk moeten er besluiten worden genomen. Ja. En uh, kan ik niet het iedereen naar de zin maken? En zul je dus keuzes moeten maken, prioriteiten moeten stellen... dan stel je dus ook mensen teleur. Mm. En, en dat hoort uh, uh, bij het vak en dat hoort bij je verantwoordelijkheid. En uh, ja, ik zeg dan altijd, uh, als je maar uitlegt waarom je die besluiten neemt... en maar duidelijk bent, dan waarderen de mensen in ieder geval die duidelijkheid. Ja. Kunnen we trots zijn op hetgeen wat wij in Oeruscan hebben bereikt? Ja, ik ben daar hartstikke trots op. En mijn militairen, maar ook de mensen van het Buitenlandse Zaken en die werden, Ja, die mogen daar hartstikke trots op zijn. We, uh, we hebben het voor de Afghaanse bevolking een veel leefbaarder uh, wereld gemaakt. Uh, we hebben een, toch een systeem niet. Jammer dat we er weg zijn. Nou, uh, we hadden daar uh, langer kunnen blijven. Uh, de militaire capaciteiten waren er. Uh, minister van Middenkoop heeft best aangegeven van het kraakt en de piept. Maar we hadden best nog wat kunnen doen, hadden, misschien in, in een kleiner omvang. Maar uiteindelijk, uh, ja, het is niet niks als een regering valt. En uiteindelijk uh, hebben we dus de politieke steun voor Oersgan uh, niet overeind kunnen houden in de Nederlandse maatschappij. Ja, dat moet je dan uh, accepteren. Dat is gewoon een politiek feit. Minister Hillen, dat is, uw, uh, minister, dat is de minister van Defensie. En die zet de, daarmee praat u veel. Uh, uh, hij is politiek verantwoordelijk. De beslissingen die hij neemt, zou u zelf niet meer vrijheid willen hebben... om dingen te kunnen zeggen? In huis kunnen we alles met de minister wisselen, discussiëren... En naar buiten toe, hij is de politiek verantwoordelijke. En hij moet dan ook de politieke verantwoording afleggen... naar de maatschappij en naar het parlement. En in die zin eh, vind ik dat de, de rollen heel goed verdeeld zijn. En eh, voel ik me daar heel prettig bij. Oké. Okay. Dus u zegt niet van de commandant en strijdkrachten moet meer vrijheid krijgen om daar ook misschien wel wat politiek achter te... Nee, nee, wat mij betreft moet dat nooit maar In gegeven. andere landen is dat, is, ja. is dat soms wel zo geregeld. Ja, maar slans zet... wijs eer. En ik vind dat dit in Nederland heel goed past. En uh, de militairen moeten wegblijven van de politiek. Toen kwam op een gegeven moment de minister binnen. Het kabinet was er en die zei, we gaan 1 miljard bezuinigen. Dat, dat moet wel heel hard zijn aangekomen. Bij dat u. is ook heel hard aangekomen. En uh, dan krap je ook nog een keer op je hoofd. En dan ga je s avonds er echt een keer in een stil hoekje zitten van... wat moet ik hiermee? dan kun je hooguit nog een keer aan die minister vragen van... Uh, zit er nog ruimte in? Ja. Of zit er nog geen ruimte in? Uh, en uh, ja, uiteindelijk is het uh, die uh, tegen de 1 miljard aan. En daarna ga je gewoon heel hard nadenken en discussiëren... over hoe we dat dan moeten invullen. Ja. Natuurlijk, u kunt er niks aan veranderen. Maar ook niet gedacht van, ja, maar hallo jongens, dit is te gek. Ik stap op. Ja hoor, maar die uh, gedachte is er ook geweest toen ik in dat stille hoekje zat. Natuurlijk. Ja. Uh, maar dan komt al snel het antwoord van... Of, ja, het is de volgende vraag, wat schiet ik ermee op? Ja, want er komt weer een opvolger. Want er komt een opvolger. Hoe ziet nou een gemiddelde dag van een commandant... der strijdkrachten eruit? Het begin van mijn dag is altijd heel gestructureerd. Uh, om acht uur ben ik bij de directeur operatie... en dan praten we over alles wat de afgelopen periode... in alle missiegebieden heeft plaatsgevonden. Dan heb ik van negen tot tien de tijd om met mijn plaatsvervangen en sommige mensen van de staf als het nodig is dingen in gang te zetten, door te spreken en om tien uur zit ik bij de minister, samen met onze iedere dag iedere dag uh, en dan uh, zit ik met de minister, de secretaris-generaal, onze uh, hoofddirecteur algemeen beleid en iemand van onze communicatieclub en dan uh, spreken we die dingen door met de minister zodat hij ook weet wat er ...actueel allemaal loopt allemaal en gaat lopen. Na die bespreking begint eigenlijk mijn gewone dag pas. En dan zitten ja, vergaderingen over reorganisatie, uh, de missies. Uh, ja, dat is zo'n variëteit aan dingen. Ja. Uh, dan begint mijn dag. En uh, op een gegeven moment kom ik thuis. Dat is tenminste wel de bedoeling. Ja. En uh, dan uh, werk ik uh, tot tien uur. Ik werk thuis altijd in de, in de woonkamer, anders ziet mijn vrouw me mij helemaal niet. Ja. En uh, mijn vrouw staat mij toen om tot tien uur te werken. En als ik dan doorga, krijg ik geen thee meer. Oké. Okay. Dat is <laughs> erg straf. <laughs> Hoe gaat uw vrouw ermee om dat, dat u toen voor deze baan heeft gekozen? En, en bedoel, dat was ook voor haar natuurlijk wel uh, ja. wat u zelf al zegt. Ze ziet me bijna niet. Ja, zo'n carrière is een beetje een ja. ja, Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Uh, het begint een steeds groter beslag op je privéleven te krijgen... En mijn vrouw is daar, zeg ik maar, in meegegroeid. Ik hoop mm. dat ze me dat uh, vergeeft, dat hoort. <laughs> uh, maar we hebben het wel samen gedaan. En uh, we hebben er ook wel over gesproken van, ja, uh, baas van de landmacht... en daarna commandant van strijdkrachten. Moet ik dat doen of moet ik dat niet doen? Maar we hebben het wel samen gedaan. Ja. Ja. Maar ziet u zichzelf in een, in een andere functie straks, misschien over een paar jaar? Nou, momenteel nog totaal niet. Nee. Uh, mijn gezin heeft wel behoorlijk moeten uh, inboeten uh, en moeten inleveren... voor datgene wat ik allemaal gedaan heb. Dus ik vind dat het ook daar een beetje payback time is. Ja. Uh, en ik zou het bijvoorbeeld heerlijk vinden om gewoon... Uh, mijn moeder en mijn schoonmoeder eens wat vaker te bezoeken... dan één keer in de drie weken, een paar uurtjes in een weekend... Uh, dus we gaan eerst tijd voor dat soort dingen nemen. En ook echt het hoofd leegmaken. En u heeft uh, helemaal nog niets in uw hoofd van... Nee. ik zou dit wel willen of dat wel nee, willen. Nee, nee, dat dat nee, komt nee. vanzelf. Daar ga ik, als die kop leeg is, ga ik daar wel eens goed over nadenken. Of ik dat überhaupt wel wil en wat het dan... Ja, dan misschien vindt het wel zo leuk dat u helemaal, uh, dat helemaal niet wilt. Dat u het lekker wil genieten van alles. Ja, ik denk dat mijn vrouw dan van wel een beetje nerveus komt worden. <laughs> maar zult dat niet zeggen. Heeft u een burgerpak? Dat heb ik wel, maar het, het zal... Nou, oh, ik ben net geen 40 jaar in dienst, net ja. niet als ik eruit ga. Maar het zal s ochtends nog wel even wennen zijn... als ik moet gaan nadenken wat ik aan moet. Ja. Maar wat gebeurt er dan met deze kleren? Blijven die in uw kast hangen? Of moeten we die inleveren? Of... Nee, die, die lever ik in. En uh, een heleboel mensen willen mijn uniform hebben. <laughs> maar ik had het al vergeven aan één museum. Uh, en die krijgen dus mijn pak. Welk museum is dat? Dat is het museum van mijn eigen regiment. Oké. Okay. De laatste dag, dan ruimt u hier alles op... en dan stapt u in uw auto of u laat u naar huis brengen. En is het over. Het moet toch een beetje ongemakkelijk voelen, volgens mij. Ja, dat, dat, dat, zal ook, dat zal ook echt wel. Maar aan de andere kant, wij zijn in de krijgsmacht. Word je groot met, nu heb je deze functie, dan heb je die functie. Dus je bent wel gewend om die functies los te laten. Dus uh, dat is niet. Maar het uniform uittrekken, dat is één dimensie extra. Ja, is dat uh, erg? Uh, dus ik denk dat die avond ik met mijn vrouw nog wel uh, een flesje wijn open trek. En dus even zo de wereld uh, aan ons voorbij laten gaan. Okay. Ja, ja, dat denk ik wel commandant der strijdkrachten, nu nog althans Peter van Um in gesprek met Jan Slachter. Donderdag neemt u dus afscheid en wordt dan opgevolgd door Tom Middendorp. En deze ceremonie op het Binnenhof in Den Haag zal Max live uitzenden. Donderdag om vijf voor twee. En een dag later, vrijdag dus, zendt Max om zeven uur s'avonds... de documentaire Afscheid van de generaal uit. En hierin wordt teruggeblikt op de periode van generaal van Um als commandant der strijdkrachten. En u kunt dat. Dat zien allemaal op Nederland 2. Goed, zometeen op deze zender, op Radio 1. De Sportzomer. Robert Neder en Herman van der Zand nemen het over. En wat gaan jullie allemaal doen? Uh, wij hebben drie, uh, we hebben geen uh, voetbalwedstrijd vanavond. Om even te beginnen met oh, wat nee. we niet hebben. Wat, uh, oh. nee, ja. oh, komen jullie nee, nee, daar doorheen voor door, zo'n ja, avond? Ja, zonder voetbalwedstrijd. Ja, nee, daar komen we echt wel doorheen. We hebben Hans Ubing, dat is de modeontwerper. De Milan ja. Fashion Week is er in uh, Parijs volgende week. Maar hij is gewoon hier. Hoe kan dat nou? Moet hij niet daar zijn? Uh, Geert-Jan Knoops is een vriend van de avond. Die is al eerder geweest. Die gaan we uitgebreid uh, vragen over de klokkenluiders. Vandaag weer uh, zo'n zaak aan de orde geweest. En Rogier van het Hek. Die komt terug op het oude nest. Uh, die komt namelijk terug hier, waar het ooit min of meer begonnen is. Hij is nu uh, hoofdredacteur van Nu Sport. Maar hoe dat uh, precies zit, dat hoor je vanavond bij ons. En alle bekende rubrieken over de grens. Wimmelden loopt ja. gewoon door. Tijd, tijd, tijd voor tijd, tijd niet vergeten. Huh? Dus uh, het wordt een uh, avond zoals alle andere avonden. Het enige verschil is dat er vanavond geen balletje rolt op een voetbalveld. Goed, nou we komen er wel doorheen als ik jullie zo hoor. Ik denk het wel. Dankjewel, Robert Meijer en Herman van der Zand. Zometeen, dus op deze zender de Radio 1 Sportzomer. Goedenavond.